En we beginnen deze eerste uitzending in het nieuwe jaar natuurlijk met een gelukkig, gezond, voorspoedig nieuwjaar voor al onze luisteraars. Vooral voor onszelf. Maandag na drie koningen kun je dat nog altijd zeggen. Hè? Ja, uh, ik vergeet. Ja. En uh, onze gasten, onze eerste gasten in 2013 zijn Margot Vermolen, Ger Wetzels en Jozef van de Korput. Margot Vermolen, kunstenares en, en spiritueel meesteres. Oeh, hoe moet ik je eigenlijk introduceren? Uh, maar ja, doe het dadelijk maar uitgebreid ja. uh, als we aan, aan uh, jou toekomen. Ger Wetzels uh, van de Stichting Detailhandel Gohlen. Ja. Jozef van de Korput zat, zat er ook een stichting achter. Stichting Zorg, hè? Uh, dat is de nieuwe uh, stichting. De nieuwe ja, want uh, we hebben kunnen lezen dat de uh, SDG. Um, heeft uh, naar Zorgstichting stichting, ondernemend reel golen. Ja. Uh, daarmee is SDG toch min of meer ter zielen, of niet? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dan zie je het toch verkeerd. Ja. Uh, Zeker verkeerd. Want uh, het is namelijk zo, het is een verbreding. Dus het is heel positief. Ja, ja. En, uh, dat is eigenlijk als ik mag de, een beetje de historie van uh, de SDG uh, dat is op een gegeven moment het initiëren en het stimuleren van, van samenwerking in Goren ja, ja, ja, ja. en Erg, dat is uh, een groeiproces mm -hmm. en dat heeft natuurlijk best een tijd geduurd maar uh, we zijn bijvoorbeeld uh, een jaar of, of vijf geleden zijn we begonnen met uh, de winkeliersvereniging van de Tilburgseweg te proberen te laten fuseren met uh, de Hovel, de hovel? Hè, met de winkeliersvereniging ja. Ja, dat, nou, dat was bijna gelukt maar helaas op het laatste moment hebben ze dat toch nog eventjes stilgelegd. Nou, dat heeft toen een jaar toen nog wat stilgelegen, hmm. maar toen is het toch gelukt om het centrummanagement uh, van de grond te krijgen. Goed, ja, goed, en... goed. Ik zal het niet meer zeggen, dat ter ziele, ja. maar uh, jij komt ook uh, uitvoerig aan het woord samen met Jozef over die nieuwe stichting ondernemend Rio Golen. Maar voordat we aan onze onderwerpen toekomen, is zoals altijd, en daar houden we aan vast, Hels, wat was er in het nieuws nog meer dan buiten waar we... ...voor jullie voor uitnodigen. Nou, ik, ja. uh, voor mijn nieuws was... ...gisteren ging ik gezellig wandelen naar het Drie Koningen Zingen. Onderweg kwam ik hier bij de stal één stelletje Drie Koningen tegen. <laughs> Eén stel? Ja, één. En ik ging naar binnen in de kapel en ik denk, ...ho jee, het zaten allemaal opa's en oma's... ...maar om nou te zeggen dat het kolkte van de koningen, nee... Dus het begin, het was ook een beetje rommelig, maar al ras was dat over, kwamen er toch allerlei koningen binnen en werd het echt een hele aardige bijeenkomst. Met negen koningen en één straat, de Hoogstraat. Bedoel je nou negen groepen? Nou ja, negen groepen. Ja. Negen groepen. Sommige van drie, sommige van twee. En uh, één jongetje die wou eerst niet meezingen, maar die vond het zo jammer. Dus die stapte toen het afgelopen was naar voren... zo'n uk van een halve meter, zeg maar. Die zei, ja, ik wil toch zingen. Maar, ja. <laughs> maar het was heel aardig. Er was een koortje bij, dat zong echt goed, de muzikanten erbij. Dus zeg maar, na de eerste wat penibele tien minuten... tenminste voor mij penibel mm -hmm. was het heel, heel, heel aardig. Maar toch, het is cultureel erfgoed, hè? Maar, hachelijk. Maar, verleden jaar kwamen er nog twintig groepen. Oh, ja? En nu negen, plus de Hoogstraat, wat heel leuk was. Heel de straat versier, aangekleed en zingen en doen. Maar ja, dus het wordt wel tijd dat uh, Stichting uh, in uh, november al <laughs> heel veel uh, reclame ja. begint te maken. Er waren trouwens ook veel mensen, want ik weet nog: vroeger toen mijn kinderen klein waren, dan hoorde je 80 keer: uh, Drie Koningen geeft mij een nieuwe hoed. Daar ben je helemaal gek van. Maar nu waren er opvallend veel die zelf een liedje hadden gemaakt. Dus dat was echt leuk. Dus kwaliteit die went er wel bij. Ja, zeker. Ze zagen er ook allemaal goed uit. Maar, en nou komt er een beetje een soffe opmerking van onze log uit. Ik wandelde naar huis. Het was doodstil op straat. Geen fiets, geen auto. Ik met mijn stokje. En dan fietste moeder voorbij. Met een jongetje achterop. Ze zei, kom, we fietsen vlug naar huis. Dan gaan we naar de log kijken. Maar... En was helemaal geen log mm. bij drie koningen zingen. Mm. Nou, dat vond ik toch wel slecht. Jammer. Ja, vond ik slecht van Jammer. ons. Dus uh, ik ga de log ook opkrikken om volgend jaar toch wel beter te zijn. Maar het was echt een succes, moet ik echt zeggen. Ja. Zeker omdat ik in het eerste kwartiertje wat sceptisch was. Dan uh, is er nog mede te delen dat er... De loopgroep Gorla op 23 februari een uh, wedstrijd, ja ik noem het maar even wedstrijd houdt, voor alle loopgroepen die aangesloten zijn bij de Knauw, ook de junioren en de pupillen. En dat gaan ze op 23 januari doen bij uh, Op Landgoed de Rover. En mensen, Gorp en Rover hè. ik zit met een liedje in mijn hoofd. Gorp en Rover en uh, ook uh, gewoon recreanten kunnen meedoen. Nou, dat lijkt mij, en 23 februari, ja, het kan net als vrede jaar hartstikke koud zijn. Maar het kan ook lekker weer zijn, zoals nu tenminste, ik vind dat lekker. Dus iedereen kan zich opgeven, uh, het liefst voor 15 februari. Ja. Voor de loop, met de loopgroep en die wedstrijd, lijkt me helemaal leuk, daarop Horp en Rovert. Dus dat was mijn echte nieuwtje, en het andere was meer een herinnering van gisteren. Goed, nou, zal ik het stokje overnemen? Dat zou ik doen. Ik wil doen. even terugkijken op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van 2 januari, woensdagavond. Dus uh, half acht, en uh, nou ja, toen ik wegging om, om half tien, toen uh, was het nog steeds gezellig. Ik weet niet hoe laat het uh, beëindigd is. Hm. Uh, dat woord, ben jij tot het laatst gebleven, Ger? Nou, ongeveer, ongeveer tien een uur of tien. Nou, dat wordt, dat wordt ook culturele erfgoed waarschijnlijk, want er zijn steeds meer gemeentes die, die zeggen nee, dat doen we niet meer. Bezuinigingen, daar gaan we geen geld voor uitgeven. Uh, de burgemeester van Goerle die zei, wij doen het wel. Daar was ze heel fier in. Ze zegt, dat is belangrijk dat we elkaar treffen en dat we elkaar een nieuwjaar wensen. En dat uh, blijven we doen. Nou, eens kijken, wat heb ik onthouden van haar uh, toespraak. Ze was uh, trots op het uh, nieuwe vernieuwde gemeentehuis. Dat had uh, het laagste energielabel, dat we, dat we, maar denkbaar was namelijk geen. En nu uh, <lacht> hebben ze het hoogst denkbare. Uh, dat is A of triple A, weet ik veel. A. A, A. Dat is A. Nou goed. Uh, ja, dus dat is allemaal... Uh, uh, Prima in orde met dat uh, energielabel. Ik, er is kennelijk uh, domotica toegepast, want ze vertelde een verhaal dat dat, uh, ja, dat is op mijn werk ook. Als je een tijdje lang een beetje onbewegelijk bent geweest en je zit natuurlijk voor het schermpje vrij onbewegelijk, dan gaat het licht uit. Dan moet je wel wat, wat wapperen met je, met je hand en dan gaat het licht wel weer aan. Dat is nu dus ook op het gemeentehuis. Ze hadden het uh, meegemaakt dat zij uh, in een bespreking zat en... Ze had net uitgeroepen, en het zal niet gebeuren en ik wil het niet hebben. En toen ging het licht uit. Ja. Uh, dus toen had ze ook wat moeten zwaaien. En, en, uh, maar ze vond het wel uh, indrukwekkend dat, dat precies uh, na, na die uitspraak het uh, donker werd. En uh, ja, ze riep ons allen op om, om niet de voor de hand liggende ambtenaren grappen te gaan maken... Want uh, als het licht die, die, uit is, die zie je wel aankomen, <lacht> <lacht> hoe, hoe moet het nu? Hè? Als we niet gaan zwaaien, <lacht> nee, nee, dat mochten we dus uh, dat mochten we niet doen. We moeten daar uh, verder geen, geen grap over maken. Want onze ambtenaren werken allemaal kei en keihard. Wilden ze even gezegd hebben. Nou, dat vind ik heel goed. En ook heel goed dat die receptie gewoon doorgaat. Want als je dat gewoon niet doet met champagne en God weet wat, maar simpel. Iets lekkers, dan is dat nou ook niet de duurte waardoor de gemeente over de kop gaat. Hè? Daar gelooft toch niemand. Dus ik vind het meer een, ja, een soort luiigheid en ongeïnteresseerdheid om dat af te schaffen. Dan om eens creatief na te denken, als het ieder jaar zoveel kost en we willen nou een kwart eraf, ik zeg maar, dan moet dat kunnen. Dat vind ik echt onzinnig. Maar ah, jij ah. zegt nou. Nee, maar het is inderdaad ook heel <laughs> belangrijk voor het netwerk tussen de gemeente, zowel ambtenaren als raadsleden en uh, ja, de organisaties en uh, ja, de ondernemers ja. in, uh, in Gorle. Op die manier kun je op een ontspannen manier met elkaar contacten en ja, ergens, ergens over praten waar je normaal misschien niet aan toe komt, maar waar je hier toch wel eventjes van gedachten kunt wisselen. Ik dat het een hele goede zaak is. Ja, ik vind ja, het jij, heb ik, uh, jij was er ook en uh, je hebt uh, ja. mooi zitten netwerken die avond. Ja, ik heb uh, links en rechts op een gegeven moment toch uh, ja, de voelsprieten uitgestoken ja. om eens te kijken hoe wordt er links en rechts over sommige onderwerpen gedacht en, en, en hoe kunnen we dat samen op een gegeven moment toch weer opnieuw inhoud geven. Mm, ja. Nou ja, zo, zo werkte het inderdaad. Ik heb ook genetwerkt. Ik heb de nieuwe, nieuwe hoofd van de bibliotheek ontmoet. Daar had ik nog geen kennis mee gemaakt. En uh, meteen zaken kunnen doen, als voor ons tweede programma, Een Literatuur. Aha. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dus dat is toch wel mooi, hè? Op zo'n avond kun je dus van alles uh, ja. voor elkaar krijgen. Kijk, uh, dus doe dus jullie leven mee de met ons rondje. Wat was had. er in het uh, nieuws? Ja, ja. Margot. Nou eigenlijk even om aan te vullen op wat jij vertelt. Uh, uh, ik heb gisteravond mee, mogen meemaken. Een uh, nieuw initiatief. De gildes hebben uh, Koningszingen voor volwassenen uh, zijn ze mee begonnen. Dus die heb ik mogen horen optreden. En ook een ander koor, wat uh, uh, koningsliederen zochten, zongen ook kerstliederen. En ja als dat een traditie wordt is het natuurlijk geweldig. Dat er dan uh, volwassenen uh, op de avond van de zesde op verschillende plekken. Gaan staan zingen. Dus... Ja, dat zou best wel eens kunnen dat volwassenen het overnemen. Dat het uh, veel minder bij de kinderen komt te liggen, maar meer bij, bij de volwassenen. Ja, en ik denk dat de volwassenen misschien zich ook een heel klein beetje moeten inzetten uh, om de kinderen weer mee te laten zingen. Ja. Ja. Dus toch, de ja. ouders moeten toch zeggen, kom we pakken de tafellaken... Eh, ja, ja, we maken zeker. van papier een kroon mm -hmm. <laughs> En bedoel, zoveel moeite kost het niet Je hoeft er echt niet iets voor te kopen En uh, voor de kinderen is het gewoon heel leuk Want als je dan die snoetjes ziet Bij mij is één stel koningen langs de deur geweest en dan zie je ze helemaal staan glimmen en dan mogen ze wat uitzoeken ja, dat, ja, dat is wel heel leuk ja. Ja, ik praktijk. denk inderdaad dat cultureel erfgoed steeds meer in de belangstelling ook gaat komen, want het geeft ook een, een, een stuk ja, moet ik dat zeggen uitstraling van je regionale en lokale identiteit en, mm -hmm. en historie mm -hmm. en, en, en daardoor word je toch op een gegeven moment ook in de regio kun je wat specifiek profileren ja. door een stukje is en gezellig het is cetera, et cetera. ook een soort sociale verbanden die je hebt gevoegd. Ja. Wat, je, wat heb je nou eigenlijk met je omgeving? En dit zijn hele leuke uitingen om dat te laten zien. Ja, dus maar uh, het moet wel weer een beetje nieuw leven ingeblazen worden. Ja, hè? ja, nou, daar, daar, zijn oh, ja. Ze, daar zijn ze mee bezig. Ja. En ik had eigenlijk nog een nieuwtje, dat ligt ja. hier ook al op tafel. Uh, ik ben onder andere ook lid van Nopco, Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het bestaat tien jaar dit jaar en op 19 januari uh, is er een uh, dag en die heet Kom naar de Coachdag. Dat is ook een website die heet Kom naar de Coachdag.nl En daar kan je uh, getrakteerd worden op een, uh, een, een gesprek met een coach. Op 19 januari zijn er door het hele land honderden gesprekken met uh, mensen die graag eens een keer met een coach willen praten. Met een coach? Ja. Lop? Lopco, zeg je? Mopco, Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Ja, en dat is 19 januari. Ik zit zelf in Tilburg op de, de middag. En uh, ja, er is nog plaats. dus uh, nodig mensen van harte uit om uh, langs te komen. Komen we ook op terug wat dat coachschap uh, inhoudt. Ja. Uh, eens kijken, rondje nieuws. Uh, Jozef? Ja, ik heb... Uh de week uh, heel gefascineerd zitten kijken naar een programma van, uh, van Paul, waar hij uh, Moskowicz uh, uh, aan de tand volde, uh, vijf bevulde. jaar na, vijf jaar na datum. En ik was uh, erg onder de indruk uh, dat zelfs uh, meneer Moskowicz uh, uh, zo nu en dan uh, uh, woorden komt. <lacht> op, op het moment uh, dat hij het onderwerp van zijn vader uh, aanraakte, toen uh, sloeg hij dood. Oh ja? Ja, en dat vond ik uh, heel fascinerend uh, om te zien om dat, dat te zien. Uh, iemand uh, die goed gebekt is, uh, daar ook uh, een, uh, een hartje heeft en uh, ook klein kan worden. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ik heb van meer mensen gehoord dat het, Ik heb het niet gezien, ik moet het nog kijken. Maar dat het een fascine fascinerend gesprek ja, was. Hè? Klopt. Niemand ja. zei van die Moscovici zo. Ja, of, ja oh, de moeite waard toch? Want uh, ik ja. uh, haak ook langzamerhand af als ik hem zie. Dan, uh, nee, maar hem, van mij ook, dit ook niet, niet. Maar uh, ja. dit was dus een goed gesprek. was een goed ja. gesprek, ja. ja. ja. ja. ja. Een zwakke. Uh, en Pauw heeft het denk kwetsbare uh, kant ja. als ik, het over de vader gaat. Ik vind gaat. Paul niet zo'n goede interview, maar dit deed hij geweldig. Ja, ja. Hij is mij een beetje te gekleurd. Ja? Ja. Mm -hmm. Te rechts of zo? Ah, je weet wel beter eigenlijk. <laughs> <laughs> <laughs> uh, Ger, wat, heb jij nog iets uh, toe te voegen aan wat er in het nieuws was? Oh. Wat jou opgevallen is? Ik, uh, ik blijf, uh, wat dat betreft, redelijk dicht bij huis. Ja, dat mag Het gaat zeggen. over de mega-supermarkt. Oh, <laughs> Stappen hoor. Ja. ja, is er weer en, over? Uh, <laughs> Ik heb nog een behoorlijk wat informatie gekregen, ook links en rechts uh, van uh, onder andere van de Kamer van Koophandel. berichten ontvangen dat uh, de juridische uh, ja, uh, activiteit straks best heel interessant gaat worden. Hè? Om uh, ja, die megasupermarkt, uh, bij wijze van spreken, uh, ja, uh, toch eerst is. Uh, af te zetten tegen het totale detailhandelsbeleid zodat ze de consequenties op een gegeven moment veel beter van tevoren kunnen overzien. En niet waar wij zo bang voor zijn. Dat als ze eenmaal eventjes daar toestemming voor geven. Dat ze dan een aantal jaren daarna ontzettend veel spijt hebben dat ze dat gedaan hebben. Yeah. Want dat betekent enorme consequenties voor de hele detailhandelsstructuur. Dus dat een beetje kort in de kaart. Dat de buurt en de wijkcentra op een gegeven moment gewoon helemaal verloederen. Yeah. Nou, en dat betekent dus dat iedereen veel en veel, en veel verder van huis moet. Om, om normaal zijn boodschappen te doen. Zou het uh, ik een snap zaak kunnen een, zijn... Uh, ik zou ja. Want kijk, ik vind het ook vreselijk. Die dacht, oe jee toch. Maar jij zegt nu, de buurt- en de wijkcentra verloederen, maar zijn dat niet meer gewoon de winkels? Want hebben de buurt- en wijkcentra daarmee te maken, met een mega super omdat er op een gegeven moment die megasupermarkt die op een stappen gooien. die heeft als, als, als die daar komt dan moet je ongeveer inschatten, dat wordt zoiets van een, een 5000 vierkante meter dus zo groot als een voetbalveld ja. He, dus dat is enorm groot met een en, enorm assortiment en, en, en, en, en als je dan daarnaast hebt het water het, het, het, het, het van de Elzenplein en het uh, burgemeester van de Mortelplein ja. en in et cetera. Plus uh, de Koordische nee, nee, nee. weg. Uh, dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Het zijn niet de buurtcentra, maar de buurtwinkelcentra. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja de buurtwinkelcentra, ja. ja. Maar uh, dus juridisch zeg je. Dat is nog een mooie invalshoek. Zou bijvoorbeeld uh, de gemeente Tilburg. Uh, Onbehoorlijk bestuur van weten kunnen worden. Ja, het is namelijk zo dat in, uh, in Emmeloord op een gegeven moment is dit al uh, recentelijk gebeurd. En toen heeft de Raad van State op een gegeven moment de gemeente uh, teruggeroepen, uh, met het verhaal van u moet eerst een totaal detailhandelsbeleid uh, opnieuw uh, hè, op papier zetten. En als je dat inderdaad uh, hè, duidelijk hebt goedgekeurd gekregen van de gemeenteraad, dan kunt u op een gegeven moment pas beslissen over zo'n uh, perifere uh, locatie. Mm -hmm. He, dus, dus de consequenties voor het totale beleid, dat moet eerst eh, goed eh, ja, doordacht worden en ja, ook eh, onderbouwd worden. In welke instantie gaat de gemeente voor de rechter dagen? Nou, eh, onder andere de gemeente Goorlen heeft duidelijk gezegd, hè, en eigenlijk SDG ook, en de Kamer van Koophandel en de ondernemersfederatie in Tilburg, die hebben duidelijk gezegd eh, dat als eh, straks eh, het bestemmingsplan gewijzigd moet gaan worden, dan gaan wij juridisch op een gegeven moment ja, uh, ja. Ja. actie ondernemen. Nou, ik hoop ook dat het niet doorgaat. Nee, dat is echt. Het, het, het, is, het gaat niet dat ik uh, bij wijze van spreken als SDG of als, straks als zorg, dat we uh, op een gegeven moment uh, alleen maar voor de belangen van de ondernemers willen opkomen dat die geen omzet verliezen. Nee, het gaat voor de totale detail, de detailhandelstructuur. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook de, de, de, de leefbaarheid van, van de, de, de, ja, de buurt en de wijk, Ja, Je zegt er is een uh, algemeen belang. Dat is ja, niet alleen. Ja, ja Ehm nou, eens kijken, dan hebben we het rondje wel, wel gehad. Ja, we gaan naar nou ons onderwerp. Zullen we maar meteen uh, doorstoten ook dan met, uh, met uh, zorg. Uh, de stichting uh, ondernemend Riel Golen. Met Riel nou. op de eerste plaats. Uh, dat spreekt. Ja, onderstreep ik. <laughs> Anders kan je ook niet zorg zeggen. Hè? Dan wordt het nee, ook. Nee, dan, nee dan, dan, dan krijg je een Ik vind dit wel grappig, omdat we een aantal jaren geleden ja. op een gegeven moment uh, zijn samengevoegd met Goen. Ja. En uh, ja, toen hebben wij uh, vanuit Riedel op een gegeven moment natuurlijk ook gezegd: van ja, we willen toch ook wel serieus meetellen. Nou ja, ja, dat doen we dus nu. He? Ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Is er wel met, uh, met opzet uh, gekozen voor een lettercombinatie die, die wel wat lijkt op zorg. Nou, het is een samenloop, denk ik, van, uh, van omstandigheden. Het moest een afgeleide zijn van, uh, van SDE. En uh, nou, uh, dan lag uh, zorg uh, redelijk voor de hand. te meer nog omdat we ook harig hebben. Uh, en uh, daar zit uh, Riel ook uh, als eerste in. Ja. Hè? Wat is harig? Horica Ondernemers uh, oh, Riel. Ik. Uh, Riel Gohle. Ja. Mm -hmm. <coughs> maar zorg lag een beetje voor de hand. Ja, nou, vond uh, nou, ja, daar hoeven jullie niet verder. Daar is er heel lang over na te denken. Nee. Wat uh, heeft, uh, heeft de nieuwe stichting een, een andere doelstelling dan, dan, de, de, dan de vorige? De, de, de... Ja, ik denk dat uh, Jozef dat misschien het beste kan ja? uh, toelichten. Maar uh, het beleid <kwijnt> komt nu veel meer centraal te staan. Kijk, we hebben in het verleden zijn we als uh, SDG ook heel erg actief geweest in het uh, opzetten van uh, evenementen. Hè? En uh, die zijn dus een aantal jaren op een gegeven moment hebben die zich ontwikkeld. En die zijn ja, min of meer zelfstandig uh, geworden. En uh, dus nu komt, maar, dat kan Jozef veel beter vertellen. Ja, klopt, evenementen die zijn volwassen geworden. En die uh, zijn nu in staat uh, om hun eigen zaakjes uh, te doen. En die worden los. Uh, Geweekt van, en wat doe je met het evenement, het lentement? En lentement, dat soort uh, schouwtouren, uh, Intocht Sinterklaas, uh, theatershow, uh, Moonlight Shopping, uh, Jamaien, al dat soort uh, ja. activiteiten die uh, georganiseerd zijn uh, door het ICG. Die staan nu op eigen benen en die gaan uh, dus nu uh, ja, eigenlijk terug naar uh, de winkeliersvereniging in het algemeen. Uh, dus uh, als het Lentement is een centrumactiviteit van Goorle. Uh, en die gaat terug naar uh, uh, uh, het centrum, hè? dus naar het centrummanagement. Uh, Schouwtouren is een evenement van het buitengebied en dan gaat terug uh, naar GO. En zorg gaat zich uh, ja, eigenlijk druk maken over, uh, over beleid en het uh, ontwikkelen van uh, nieuwe concepten, nieuwe ideeën en kijken of we daar dan uh, weer werkgroepjes op kunnen zetten die dat uh, weer handen en voeten gaan, uh, gaan geven. Mm -hmm. Dus uh, meer beleid dan, dan, uh, dan, dan doe dingen. Ja, zo. Klopt. Ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat, en dan vind ik toch wel fijn dat ik er even de kans voor krijg: dat uh, de, de, de samenwerking en het overleg met de gemeente is altijd heel erg goed geweest. Echt ja. waar. Ik bedoel, ik ken voorbeelden elders in Brabant waar dat veel en veel uh, ja, moeilijker altijd geweest is. Maar in Goorlen is het echt altijd, zowel met uh, de bestuurders als met de ambtenaren, best een goed overleg geweest. Natuurlijk verschil je af en toe eens van ideeën of wat dan ook. Maar we zijn er altijd uitgekomen. En ik denk dat binnen de gemeente het ook uh, dat ze het belangrijk vinden om op deze constructieve manier met het bedrijfsleven te overleggen. Ja, ja Zo, daar, daar ben je altijd lovend over mm. geweest Ja, ja. ja nee, dat is echt Een, een vraag stellen over het buitengebied hè? Want mm. wij hebben, ik weet niet hoe lang geleden Maar zeg, zeven weken weet ik veel Goal. Ja, toen ja. hadden we Henny hier van de Hally van het treintje. Ja, en die waren allemaal druk bezig Om zich te gaan uh, Ja, verlevendigen zal ik het maar zeggen Is dat goed gelukt En hoort, de, hoort dat dan ook een beetje Als een onderwerp van beleid bij Zorg thuis of helemaal niet uh, vanuit zorg zullen we dat uh, proberen te stimuleren en te motiveren, maar Go moet dat natuurlijk wel zelf doen. Ja, natuurlijk. Dan gaat niet zorg. Uh, nee, nee, zorg, maar ik kan me voorstellen die... dat jullie wervend optreden of zo. Nee, maar wervend moet, uh, moet Go uh, in principe. Ja, maar optreden. ik bedoel na de organisatie. Tuurlijk. Of dat, er een heipaar uh, onder te zetten. Of uh, zo we, we zullen proberen ze zoveel mogelijk gereedschap te geven dat ja. uh, het uh, nog ja. sterker wordt als dat het uh, al is. Ja, dat, want die hadden uh, toen een hele actie op touw gezet. Ja. ja. Nou, we hebben dat ook in, in Riel gedaan. Riel hadden we een als vereniging in Riel. En dat hebben we omgevormd uh, naar ondernemersvereniging Riel. Dus dat hebben we ook uh, verbreed. Uh -huh. En dat is uh, nu ongeveer een jaar geleden. En toen we startten hadden we uh, een kleine twintig leden. En nu hebben we er 45. Zo. En we hadden eigenlijk het voornemen om er uh, dit Zit, jaar nog 50 van te maken. En dan zitten ze dus, er allemaal bij zeker? Nee, ze nee. zijn nog niet allemaal. zijn in, uh, in Riel zijn uh, 85 uh, bedrijfjes oh, die 85 die zich zou ja. kunnen aansluiten <laughs> bij uh, onze ondernemersvereniging. Nou, eind 2013? <laughs> eind 2013, dan moeten het er ja, toch wel 55 zijn. Ik heb wel een vraag. Zou je een wat concreter voorbeeld kunnen noemen van dat beleid gericht werken, werken op, beleids, op beleidsmaat? Een concreet voorbeeld. Ja, ja te de luisteraar een beetje begrijpt wat je bedoelt. Wat, wat met beleid nou, bedoeld ja. wordt. Ik, ik wil misschien uh, het, als voorbeeld geven Kloosterplein. Kloosterplein. Yeah. Wij roepen al als SDG, en inderdaad, dat is echt waar, al, al meer dan tien jaar het Kloosterplein, dat moet weer op een gegeven moment, en ik zei dat een beetje plagend, ik, het moet het Vrijthof worden van Goorlen. Hè? Want uh, het Vrijthof ligt in een beetje, dat is een heel gezellig. Uh, ja, centrum en een pleintje. En uh, nou, uh, daar hebben we behoorlijk zitten te drammen, te drammen, te drammen, te We zijn heel blij dat het uh, op een gegeven moment door de gemeente is opgepakt. Hè? En uh, de burgemeester heeft dat ook uh, tijdens de nieuwjaarsrede duidelijk gezegd, dat dat een hele belangrijke stap is. Uh, er moet een, een kloppend hart worden van uh, mm -hmm. ja, van, van ja het beleid, nou, Dat het is bijvoorbeeld het, het beleidszaal ja. waar we mee bezig zijn ja, geweest. Je bent een visie aan het ontwikkelen, hoe dat de ondernemers in en Riel... Uh, kunnen bijdragen aan het dorp of gezicht meegezien nou, kunnen ja, bepalen. Ook ook op het moment dat zich bepaalde ontwikkelingen door, voordoen dat er plannen gemaakt worden uh, uh, ruimtelijke ordening uh, plannen waar in principe beleid op ontwikkeld wordt, dan proberen wij daar vooraan uh, ja. in het proces te zitten en, en mee te denken ik. en mee te praten. Ja. En, uh, op die manier eh, te zorgen dat het eh, een mooi ondernemersklimaat eh, uitroept. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld het, het centrummanagement. Mm -hmm. En dat bedoel ik echt niet. Maar wij zijn destijds eigenlijk de initiatiefnemer geweest om te zorgen dat een Goorl het Centrum Management is opgericht. En dat is voor een plaats als Goorlijk vrij uniek. Mm. He, je hebt in de grote plaatsen zoals Tilburg en Bos en, dan ja, en Eindhoven en, en, en, en daar heb je Centrum Managers. Maar in een relatief kleinere uh, gemeente is dat niet zo. En wij lopen wat dat betreft voorop. En ik denk ook in alle eerlijkheid dat we er heel blij mee kunnen zijn, want het functioneert hartstikke goed. Mm. He, en ja, je ik merkt heb gewoon, veel complimenten. Ja, over ons, ja. Worden, en je merkt ook dat de ondernemers nu veel meer samenwerken. Samenwerken, omdat ze ook ondersteund worden hè, en, en, en, en geïnitieerd worden met, met, met nieuwe ontwikkelingen, etcetera. en ja, wat uh -huh. zijn die nieuwe ontwikkelingen? leegstand op de hoogte, onder andere. Ja, dat, is een, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Maar, ja, uh, daar, zorgelijk met een zet. Ja, dat is zorgelijk met een zet, ja. ja, is, uh, ja. Maar goed, ja, daar zijn marktpartijen aan zet. Ja. En dat wordt natuurlijk wat moeilijker om dat uh, ja, te sturen. Dat, uh, het centrummanagement is daar nou wel druk mee doende om te kijken dat, ja, dat uh, het de grote marktpartijen, uh, hetzij uh, voor tijdelijk of uh, in een andere constructie, die uh, huurprijzen aan willen passen. Maar ja, dat zijn oh. hele grote beleggers en die hebben andere belangen dan als de uh, winkeliers. Ik heb er van horen. Ja, is niet helemaal ja, met elkaar ja, je, er, er niet, Maar wat he? wel de hele boer verkopen. Ja. Ja, ja. Maar, ja, maar er ligt natuurlijk toch niet, ook he? een kans bij bijvoorbeeld recreatie en toerisme. He, uh, uh, ik heb altijd geroepen, en uh, uh, binnen SDG en binnen Zorg is dat standpunt ook duidelijk. Uh, we hebben destijds uh, het initiatief genomen voor de oprichting van de, de Stichting Recreatie en Toerisme. Nou, en die, die draait best heel goed. He. Mm. Er worden wandelroutes en fietsroutes mm. en van allerlei yeah. zaken worden allemaal verzonnen en gestimuleerd. En uh, ja, we liggen in een prachtig gebied. We hebben een cultureel centrum, wat uh, ja, toch uh, inderdaad echt voor een plaats als scholen werkelijk uh, heel ja. uh, goed is. Ook veel mensen trekt van buiten horen. Uh, en een winkelcentrum, precies hetzelfde. Alleen moet je die veel meer gaan samenwerken, ja, zodat het ene de mensen ene succes, gegeven... uh, na het andere. Uh, wij ja. uh, hebben al heel lang ook contacten met elkaar uh, via, via de lokale omroep. En ik herinner me toch dat, dat jij altijd heel graag spreekt over golen op de kaart. Vind je dat inmiddels scholen wel op de kaart staat? Nou, het is een groeiproces, maar het kan veel en veel beter nog. Hè? Kijk, in alle eerlijkheid, ik vind dat wij ons veel meer moeten positioneren in uh, Midden-Brabant. We zijn veel te bescheiden. En het is heel grappig, maar toen ik in, in, in Goorden inderdaad hè, bij de SDG betrokken uh, werd. En toen ik met de gemeenten overweg en met de ondernemers en zo. Ja, toen heb ik wel eens een paar keer plagend gezegd. Van uh, ja, het is toch steeds die sfeer van vroeger van die uh, textielarbeiders. Hè, heel bescheiden. Hè, zo van ja, maar hè, we zijn toch niet te vergelijken met Heel van Beek of met Oosterwijk of zo. Hè? Dat zijn hè, dus, uh, maar in Goorden, doen maar een beetje rustig en een, be een beetje normaal. En die bescheidenheid, langzaamaan beginnen we te beseffen dat we echt potentie hebben en mm. veel meer kansen hebben. Jij zou van de Goolense geit wel willen groeien naar de Goolse reus? Ja, uh, uh, een reus reus. Is dat, is dat iets wat... Uh, ah, wat ah, ik, uh, ho, ik vind ho, dat Ger de geit iets meer moet respecteren dan dat hij ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Meer respect voor de geit? Ja, hij moet iets meer respect hebben voor de geit. Nee, maar de geit hoeft niet uh, te verdwijnen maar uh, dat moet dan een gouden geitje worden. Ja. Hè? Een, een, een, een, en geen reus. Een, een, Het is een nee, goede geit nee. hè? Een uh, reus, nee, reus? Ik vind... Wat, wat, wat vind je daarvan, van een reus? Niks. Nee, nee. Een uh, gauwigheid. Gigant, gigant. Met andere woorden, ja, met andere woorden heel uh, bezienswaardig en uniek. En, en, en, en, en Bourgond is dus heel leuk en, en, en spannend. En, uh... Maar zou daar de reus daar niet aan bij kunnen gaan? Mm -hmm. Nou, dat is alleen maar een volume, volume, volume. Hè? En je moet ook kwaliteit bieden. Jozef, ben jij voor de reus? echt voor ben, uh, dat weet ik niet dat er ligt eraan uh, hoe specifiek uh, die reus uh, een, een gorlisse of een rielse identiteit krijgt wie krijgt de golse en de rielse ja, krijgt de golse en de rielse er, twee er komen twee reuzen, twee reuzen. weet je waar ik nou ook benieuwd naar ben als jullie beleid ontwikkelen wat je daarin te zeggen hebt ik, ik was stom verbaasd we hebben op de Hovel een super goede grote winkel met alle dierenbenodigdheden en weet ik wat allemaal ja, ja. en wat zie ik een tijd geleden tot mijn stomme verbazing, komt er daar bij het van Hogendorp, weer zo'n pet we, place die overal is. Kan dat zo maken? Houdt niemand dat tegen? Kan dat? Nou, Ik vind dat zo gek. Nou, dat is niet zo gek, hè? Dat zijn winkelruimtes die hebben een detailhandelbestemming. Ja, ja. Ja, uh, dat, de dat, dat, de dat zou de gemeente misschien uh, ja, net zo vervelend vinden als u. Maar die, die hebben geen wapens. Uh, daar kan je niet daar, tegenhouden. Daar kunnen, ze, daar kunnen ze niks aan doen. Wat op zich, dat, veel, dat vroeg wat op zich veel erger is. En dat, dat, dat, dat kun je ja, in ieder geval het huidige college niet verwijten. Maar op het uh, Van Hogedorpplein wordt een... Uh, ...een nieuw winkelcentrum ontwikkeld. Mm. En er wordt niet over nagedacht... ...wat we met het oude winkelcentrum gaan doen. Mm. En straks uh, uh, steekt meneer uh, Albert Heijn... ...die steekt over uh, naar de andere kant. En wat gaat er dan uh, in de uh, andere winkel gebeuren? Dat kan dan... Uh, Dieren speciaal, zaak nummer drie. In, in, in, in komen, bij wijze van spreken. Ja, Want daar kan, dat kan niemand uh, tegenhouden. Dat kan niet, daar was ik nee, wel nee, benieuwd nee, nee, naar. En op het moment dat je zo'n mooi winkelcentrum ontwikkelt. dan moet je in feite het beleid ontwikkelen. waar je ook over nadenkt: van uh, wat gaan we met het oude centrum doen? Daar kun je op dat moment met de ontwikkelaar kun je er afspraken over maken. Daar kun je uitruilen. Ja, die zijn er gemaakt. Hè? Want ik heb toevallig de vorige keer dat ik hier zat. Zaten die heren die dat ontwikkeld hebben. En er is onderzoek nagedaan of er behoefte was naar extra winkelruimte. Maar ja, dat onderzoek is van tien jaar terug of zo. En we zitten nu natuurlijk in hele andere ontwikkelingen. Ja, ja. Hè? Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook heel moeilijk plannen, zoiets. En ja. nu we proberen zij natuurlijk gewoon een ruimte vol te krijgen. Ja, ik ben het niet helemaal met die ontwikkelaars uh, eens. Ze ja, hebben, nee, hebben ja, een stukje uh, voor eigen parochie uh, gesproken. Ja, de ja je kunt cijfers op allerlei manieren exporteren. Ja, dat ja. klopt. Ja. Maar goed, het is niet centraal te sturen. Nou, het is vrij ondernemers. Dat is niet te en doen. Mensen nee. moeten dat zelf maar weten als ze erin springen. En het als ze denken daar een aan mee te de verdienen. Ja, maar het zou mooi zijn als bij wijze van spreken Goorle weer allerlei speciaalzaken in de hovel zou krijgen. Dus dat mensen uit de verre omgeving denken, hé, hey, ik kan ja, maar, mijn auto daar vlakbij weten zitten. Dat en... bedoel ik ook met die samenwerking. Ja. Ik denk door dat op een gegeven moment de organisaties, zowel de ondernemers, mm -hmm. hè, dus de winkeliers als de horeca, als op een gegeven moment eh, andere bedrijven als die, eh, en organisaties als die veel meer gaan samenwerken, kunnen ze serieus nadenken van wat zou nou een toegevoegde waarde zijn voor het centrum. Ja, maar wat, die wat, mensen wat, moet je wel iets kunnen bieden, financieel. Nee, nee, nee, nee precies. Ja. Dan, maar daar moet, ja. moet, moet Corio in opschuiven. Ja, ja, ja, ja. Dat, ja, dat is ja, natuurlijk ja. straks hele ja, maar dan uitdaging voor zorg. maar wel vol, een volwinkelcentrum. Dan... Kan hier volwinkels winkelcentrum nee. krijgen. Ja. Nee, maar is straks voor zorg is dat best een hele leuke ja, uitdaging om ons te kijken van he, beleidsmatig van hoe zou je het centrum in Goorlen op een gegeven moment nieuwe impulsen kunnen geven op een gegeven moment zodat het ja, op een gegeven moment steeds meer mensen trekt en mensen langer in het centrum blijven. En kijk, ik zeg altijd, je moet op een gegeven moment niet alleen gaan shoppen, nee, je moet gaan shoppen en dan gezellig ergens blijven eten nou. en dan eventueel naar Jan van Bezouw en dan desnoods gaan wandelen of fietsen of wat dan ook. Nee. He, zodat je lekker Euh, lang, ja. Maar wat mij wel opvalt, al de restaurantjes in de Hovel, die doen het goed. Die, daar zitten altijd best veel mensen. Ja, oh, ja. Bij Zijenik, bij Mozes, bij de andere, hoe heet dat, waar je ook ijsjes kunt eten. Dus goeie, goeie, dat goeie gebeurt goeie goeie. wel wat jij zegt, dat, ja, dat, dat men daar dat, blijft dat en, bakjes uh, eten en dat en zie en je daar gebeuren. Ja, dat loopt goed ja, hoor. Ja. En het zijn er toch wel een heel stel, het zijn er vijf. Ja, dat zijn er heel wat. Um, Iets anders in termen van beleid. Denken jullie bijvoorbeeld ook mee over die kwestie die nou speelt... ...waar moet de weekmarkt komen? Oh ja. Ja, dat zul je ongetwijfeld ook gelezen hebben... ...vernomen dat dat van het kloosterplein af moest toen dat gerenoveerd moest worden. Toen zijn ze tijdelijk voor het gemeentehuis terechtgekomen. Ze dachten, nou we gaan weer vrolijk terug. Maar, maar dat schijnt weer niet zo te zijn. Dat was niet afgesproken. Dat wordt nu onderzocht door het college... Waar is de beste plaats voor de markt? Nou, het college zou uh, van ons uh, altijd meegekregen hebben dat uh, de markt weer terug moest naar het Kloosterplein. Ja. Dat hebben wij altijd met uh, het college gecommuniceerd. Oh ja, daar zijn jullie over in gesprek. Nou, nou, daar zijn wij, wij vinden mee. zelfs dat de kermis terug moet naar het Sutteren. Ja. Daar is toch geen plaats voor? Uh, plaats voldoende. Oh, Oké, okay. ik trek me terug met maar deze Maar dan ook in Kloosterplein? Oranjeplein, ja, ja. kloosterplein, is pleik, pleik, op, alles hier, hier, hier een stukje, een stukje voor het Jan van ja. der Zouw, ja. pleintje uh, ja. daar, daar links nog. Ja, Heldzijter Hel Hel Hel en Tilburg sluiten ze af, dus waarom kunnen we een stukje goorl afsluiten? Ja, ja. Ja. Nee, de, de kermis op het uh, Van Hoogendorplein. Nee, maar ik weet van links. ondernemers inderdaad dat ze best teleurgesteld zijn dat die kermis niet meer op het kloosterplein kan. De markt. Ja, de markt en de kermis. Nou de kermis daar vind ik ook niks. Ja of het niks is maar ja, een Ja dat vind ik. En kermis hoort in het centrum thuis. Ja daarom vind ik uh, het ja, ook niks. Die wordt er niet, niet automatisch en, mee geconfronteerd. En niet in de buitenwijk. Ja. Uh... Wij moeten zo naar een muziekje. Ja we gaan naar muziekje. We gaan naar Wouter Hamel met Breeze. use in sleeping when the world could crumble. So just sit back and please enjoy your ride. We gaan snel verder met uh, Margot Vermolen. Margot, je, je zei net dat je eens een keer eerder hier bent geweest. Ja. Had ik zeker de beurt niet. Waar ben je toen voor uh, in de golfse kring geweest? Zat ik zat er straks ook even over te denken, maar ik denk de contactraad. Ik ben voor ook, de contactraad? Uh, ja. Ah ja, oh, dat is wel mogelijk. Maar uh, nu uh, ben je niet voor de contactraad, maar voor... Jou. Jezelf. Voor, jezelf. <lacht> voor mezelf en voor mijn bedrijf. En ja, dat is, uh, als je kijkt naar het logo staat er ook Inspireer Margot Vermolen. Dus eigenlijk hetzelfde. Dus uh, alleen ik vind uh, Inspireer een uh, leukere naam voor een bedrijf. Wat ik doe is mensen inspireren om lichter en krachtiger te leven. Och, we zitten een beetje in hetzelfde thema allemaal. Inspireren, de mensen motiveren voor een krachtiger leven, zeg je. Ja, luchtiger, lichter, lichter. lichter en krachtiger. Dus het hoeft allemaal niet zo moeilijk en zo zwaar. Als je datgene doet wat je goed kan, wat je leuk vindt om te doen... en wat eigenlijk vanzelf gaat, als je dat in je werk kan doen... Ja, dan heb je niet het idee dat je hoeft te werken. Zeg even iets over uh, jouw achtergrond. Ik heb uh, wel je site bekeken en dan heb ik gezien dat je wat uh, indrukwekkende leermeesters op schilderkunstig gebied hebt. Ja. Uh, je bent uh, kunstenaar. Je schildert. Ook, ja. En je hebt, uh, noem ze eens op, jouw leermeesters. Uh, nou, ik heb eerst academie gedaan. Dus daar heb ik een aantal uh, ja, internationaal bekende kunstenaarsles van gehad. Um, uh, maar dat was vooral de textielkant. En ik ben in 1997 gaan schilderen. En toen heb ik onder andere bij Paul van Dongen, Reinhard van Vught, Werner uh -huh. um, Mone ja, Daar heb Monen. ik uh, cursussen. Graficus. Ja, dat was een graficus, maar die ook op dat moment model tekenen gaf. En dat was toen de tijd bij uh, het Duvelhok. Ja. Daar gaven oh, zij ja. les. Daar hebben wij nog cursussen voor de log gedaan bij het Duvelhok. En zo. Ja, ja. ja, dat was gewoon een heel leuk uh, centrum. Ja. En ik heb op de academie uh, natuurlijk ook tekenlessen gehad. Maar toen ik van de academie afkwam, had ik het idee dat ik niet kon tekenen. Um, want in het land er blind is nog koning. Maar goed, op zo'n academie zit natuurlijk heel veel mensen die nog beter kunnen. En ik had behoefte, ik denk dat ik in 93 of 94 dat ben gaan doen. Toen ben ik dus uh, cursussen gaan volgen bij uh, Duvelhok. Uh, om... Uh, ja, gewoon weer in de gaten krijgen. Kan ik, ja, ik kan tekenen hoor. Maar ja, gewoon ieder op zijn eigen niveau natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, toen ik van de academie afkwam had ik bijna het idee. Laat mij maar niet meer tekenen, want ik kan het niet. <laughs> je, en je hebt toch dus, je dus academische opleiding. En ja. heb, je, heb je daarna als vrij, vrij kunstenaar of in het onderwijs, hoe heb je daarna? Het was, uh, die academie in Tilburg is een docentenopleiding En ik ben eerste graad docent textiel voor omgeving, In kunstgeschiedenis en textielgeschiedenis, mm -hmm. cultuurgeschiedenis. Maar toen ik daarvan afstudeerde in 1985 waren er eigenlijk geen, uh, geen banen te vinden. Nee. Ik had het liefst, want ik had van tevoren PA gedaan... en ik had het liefst op een PA textielvormgeving gaan geven. Dus het is beroepsvoorbereiding, want die mensen gaan later op een lagere school lesgeven. Ja. En de eigen ontwikkeling. Maar ja, goed. PA worden luister naar de pedagogische, de pedagogische, pedagogische academie. academie. Of de ja. PABO's, zoals ja. het nou heet. Ja. Ja. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, die banen waren er niet... En uh, toen ben ik gaan kijken: van ja, wat dan wel? Uh, toen ben ik, ik heb wat lesgegeven. Uh, ik heb op mijn middelbaar beroepsonderwijs heb ik wat uren lesgegeven. En toen ben ik op een bepaald moment uh, naar uh, Frank de Ruiter gestapt van, uh, van Bezouw. En tegen hem gezegd: Ik kan een hoop, wat kan ik voor jullie doen? <laughs> mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk het bedrijfsleven ingegaan. Dus eerst kwaliteitsmanagement, uh, uh, wat voorstellen gedaan over uh, hoe dat ze in de productie. ...dingen konden veranderen. Dat was eigenlijk al een soort van coachen. En ja, waar komt het op neer als ik het gewoon heel simpel zeg? Ja. Is gewoon aan mensen vragen stellen, goed luisteren. Want die mannen die daar in die straat staan en achter die getouwen staan... ...die weten heel goed hoe je kan zorgen dat er fouten worden voorkomen. Alleen ja. dat vertel je niet tegen de directeur als die langsloopt. Nee? Nee, maar wel tegen mij als ik dan, uh, dan sta te praten. Ja, snap je, dat, dat werkt toch anders. Ja, tuurlijk werkt het uh, En toen hadden ze een PR-manager nodig, dus ben ik dat gaan doen. Bij Van Dat heb ik vijf jaar gedaan. En toen uh, werden de harde vloeren waren, werden steeds moderner en moderner. En de zachte vloerbedekking. ja, dat werd toch een beetje een probleem. Mm. Er moesten mensen ontslagen worden, dus ben ik ontslagen. Ik heb kort bij Montes gewerkt. Heb ik ook, uh, Montes? Montes. De banken, hè? Ja, lederen meubelen in, uh, in Dongen heb ik een half jaar gedaan. Daar heb ik hun PR-afdeling wat structuur gegeven. En toen ben ik in, uh, weer het onderwijs ingegaan in Eindhoven bij de Design Academy. Daar oh. uh, ben ik onderwijsmanager geweest. En eigenlijk voor mij, als ik terugkijk naar wat ik in mijn hele leven heb gedaan... is het altijd wel coachen geweest. En coachen is voor mij, je kijkt naar een huidige situatie... En je kijkt, waar willen mensen naartoe? En wat ik doe, ik schep daar situatie voor. Uh, uh, stappen om van die situatie waar je nu zit... waar je dus meestal niet zo tevreden over bent... om dan te komen daar waar je wel wil komen. En dat is, zeg maar, als je docent bent... docentbeeldende vakken... Mm -hmm. dan zorg je ook dat je uh, lesmateriaal ontwikkelt... dat die leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Als PR-manager zorg je ook dat het bedrijf... zeg maar beter in beeld is, beter in zicht is... Uh, ...ik heb coachwerk eigenlijk gedaan... ...bij de Design Academy heb ja. studenten begeleid... ...docenten ook begeleid. Daarna ben ik nog communicatieadviseur geweest... ...in Tilburg, bij het uh, Inventief. Dat is ook van een Goorlandse uh, uh, ondernemer... ...die woont in Gorla ...en heeft in Tilburg dat bedrijf. Inventief heet, ben, heet dat? Het Inventief, Pieter Marijn van der Velde. Oh, ja, Pieter oh, Marijn, doet hij, ja. ja. Die heeft ook al lang bij de log gewerkt. Ja, ja. ja. en uh, daar was ik communicatieadviseur... ...en daar doe je eigenlijk precies... Hetzelfde, je kijkt eigenlijk naar mensen zitten in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld voor ziekenhuizen werkt er we veel, of voor non-profit organisaties. En die wilden personeel aantrekken. Nou, hoe kan je dan zorgen dat je goed in beeld komt en dat je dus personeel aan kan trekken wat je nodig hebt? En ja, dat uh, zijn, uh, als je gaat kijken naar uh, communicatie, dat is natuurlijk op zich is wat heel interessant. Maar wat ik op een duur ging missen, is: ik wil eigenlijk bij mensen nog meer onder de huid. Hè? Dus ik wil eigenlijk ook weten, waarom ben jij op aarde, bij wijze van spreken, om het even plat te dus zetten? Dat is de eerste vraag van de catechismus hè? Ja, maar maar jij vindt niet om God hadden. te dienen en daardoor in de hemel te komen. Nee, maar gewoon. Wa, wa, maar het sluit je niet uit, eventueel. Dat antwoord. Nee, nee, nee, nee. nee, nee het, <lacht> zou, het zou kunnen. Nee, maar gewoon. Het, maar uh, ze gaat... vraagt erom, hè? Om dit ja, antwoord te doen. Ja, ja. ja. Nee, maar het gaat over zingeving. Hè, van waarom ben jij hier op aarde? Wat kom je nou eigenlijk doen? En waar word jij gelukkig van? En uh, dat gaat natuurlijk dieper als dat je iemand helpt aan nieuw personeel. Dat is ook leuk, maar dat. Ja, zeg maar nog meer gaan kijken. Wat is voor jou nu goed. En waar word jij beter van. Of waar ik eigenlijk steeds maar in terecht gekomen te ben. Is dat ik mensen begeleid die uh, burn-out hebben. Of burning zijn. Hè? Dus mm -hmm. tegen een burn-out aan zitten. Om die weer in hun kracht te zetten. Dus dat is eigenlijk dat in, het, in hun kracht zetten. Ik gebruik er ook. Uh, ik ben ook therapeut. Dat heb ik in de loop der jaren me ook eigen gemaakt. Dus ik help ook. Uh, als je zeg maar in de war bent... dan is er ook vaak dat je psychisch spanning hebt. Hè? Dus er zit echt spanning in je lijf. Of uh, je kan vol slecht slapen. Er uh, ja, zijn ook echt lichamelijke klachten dan als iemand uh, burn-out heeft. En dat is de reden waarom ik dat er ook bij ben gaan doen. Dus ja, dat pakket wat ik nu heb is heel erg... Ja, past juist heel erg bij mensen die burning zijn of een burn-out hebben. En daarmee kan ik ze eigenlijk heel snel weer... Ja, wat ik zeg, in hun kracht zetten ja, ja, ja. en ze helpen ja. om datgene te gaan doen wat ze goed kunnen. Tuurlijk moet je wel kijken wat is er dan mogelijk in de markt. Want je kan natuurlijk bedenken dat, het, uh, dat je een hele goede sprookjeschrijver bent. Maar goed, als je ook nog brood moet verdienen, mm -hmm. en dan moet je gaan kijken. En hoe kan je dat nou dan toepassen in, gewoon in de praktijk en dat je... Ja, aan de slag kan en toch ook goede brood kan verdienen... maar dat je er wel blij van wordt. Hoe ontmoet jij die mensen? Komen ze vanzelf naar jou toe? Of zoek je ze op? Of ben je ergens in diensten... waar, waar dat allemaal heb... gekaderd is? Hoe doet je nee, nee, dat? Ik, ik, ik heb gewoon een eigen bedrijf. Eigen bedrijf. En ik heb een website. En de meeste mensen komen via de website naar mij toe. Dus die gaan zoeken bijvoorbeeld in Coach Tilburg. En dan ja, komen er een aantal coaches. En ja, dat zorgt... Mijn maken heeft ervoor gezorgd... Dat ik dan ook ergens bovenin ben Dat sta. je daar uh, te vinden ja. bent. Ja. ja, want dat is wel de laatste... Ik weet het van de laatste anderhalf, twee jaar. Is het wel... In opkomst, hè, dat allerlei mensen een opleiding voor coach gaan doen. Hè. Nou, er wordt wel schrappend gezegd, half Nederland coacht de andere helft. Ja. ja, dat valt mij op. Ja. En jouw therapeutische deel, waar heb je dat nog vandaan gesleept? Of dacht je van al die dingen die je net al hebt opgenoemd, dat heb ik wel vaardig in mij. Nou, ik moet zeggen, ik ben ervaringsdeskundige, dus ik ben zelf overspannen geweest. En, uh, uh, of burn-out had ik. En uh, toen ik uh, die burn-out kreeg, uh, op het, moment, het werd mij op een bepaald moment duidelijk dat het dus allemaal te veel was. En toen kon ik uh, vrij snel terecht bij een centrum, dat was een holistisch centrum. En die werkte dus met lichaam en met, ja, met de geest. mentaal en met de geest. Uh, en daar uh, heb ik voor het eerst eigenlijk ontdekt wat dat doet als je zeg maar, ook zorgt dat iemand uh, ja, ontspant. Dus dat spanning uit je lijf gaat. En toen heb ik daarna ben ik wat opleidingen gaan volgen en ik heb ja, heel wat opleidingen gedaan maar waar ik het meeste mee werk dat is een mond vol. Dat heet biodynamische craniosacraaltherapie. Alsjeblieft. Ja. Maar het is ja. de, derde, de derde biodynamische biodynamische craniosacraaltherapie. Craniosacraal. -therapie. Cranio -therapie. En wat is craniosacraal? Cranio schedel, sacraal heiligbeen ja. en ik volg het ritme van het hersenvocht. Het hersenvocht staat niet stil. Dat gaat zeg maar van de hersenen, dus het cranium richting uh, heiligbeen. En dat ritme dat volg ik en dan reageert het hele lichaam op, op dat ritme. Um, en eigenlijk als ik het simpeler moet uitleggen, uh, je wordt er gewoon heel ontspannen van. Um, en uh, ja, er, er, je raakt spanningen kwijt die in het lichaam zitten. Het is, als ik het heel simpel moet beschrijven... Op het moment dat je een trauma oploopt, en dat kan ook zijn dat je door een ongeluk, of, ja. uh, maar ook he, door een, door een stress, langdurige stresssituatie, dan komt er als het ware ergens spanning in je lijf. He? Dus de een die krijgt een stijve nek, de andere krijgt weet ik, veel, een middenrif die altijd zeer doet of last van zijn maag of wat dan ook. Dus dat zet zich vast in je lijf en door die therapie uh, kan je naar dat spanningsveld toe gaan en dan, dan verdwijnt dat. Waar is het op gebaseerd? Is dat de Chinese, is dat de Indische wijsheid? Het is een weisheid, verfijning is een, van osteopathie. Osteopathie. Dat ja. is iets van de botten. Ja, ja dat, dat komt van dat osteo. Hè? Ja. Ja. Uh, ja, osteopaten werken eigenlijk vooral met delen, Dus eigenlijk met de spieren en de fascia, dus de steunvliezen. De spieren is eigenlijk opgebouwd helemaal uit steunvliezen, waar dan kleine vezels, spiervezels voor in zitten. En alle onderdelen in je lichaam, dus je botten, maar ook je organen, alles zit keurig netjes ingepakt in vliezen. En eigenlijk werken we met dat deel. Ja, maar dat is het eigenlijk. reguliere geneeskunde of is het alternatief? Het is aanvullende, aanvullende geneeskunde of alternatief, zou je het zo noemen. Hè? Eh? Aanvullend. aanvullend. Ja, aanvullend. ik vind het meer aanvullend. Als, ja, alternatief klinkt anders, vind ik. Maar het is uh, hetzelfde. Het is uh, zo'n beetje hetzelfde. Ja, ik heb hier uh, trouw meegenomen. Uh, er staat een artikeltje, ik dacht misschien uh, moet ik dat lezen. Elk mens is spiritueel, maar weet het vaak niet. Uh, dat schrijft uh, Mariska Overman. Huh? HBO-theoloog en docent in spirituele zorg. Omgaan met dood, rouw en zingeving. Er komt een maand van de spiritualiteit aan ja. en dan zegt ze dat voor veel mensen, ja spiritualiteit dat, dat, dat is allemaal zweverig, en, en, en, maar zegt ze nee, het gaat over het bewust worden, het bewustzijn van de drive die we hebben met inbegrip ook van, van religie, godsdienst of van een geloof in een transcendente werkelijkheid van welke aard dan ook. Uh, en dan uh, heeft ze het over activiteiten die, die gehouden worden deze maand. En dan zegt ze: Ja, als je daarnaar kijkt, dan, dan kun je je voorstellen dat mensen ja, hun schouders ophalen. Mm -hmm. Als het gaat over klankschaalmeditatie, soulfulness, klankontspanning, verstilling als levenskunstmeditatie, mineralen. ...orakel, de goddelijke driehoek, verwijlen bij je ziel... ...het ritme van de stilte, spiritueel afvallen... ...zijn het allemaal dingen waarvan jij ook ja, een lange neus naar trekt... ...of zeg je nee, dat moet je wel ernstig nemen? Um, nou, er zijn heel veel manieren waarop je spiritualiteit kan beleven... ...en dat mm. is natuurlijk ook op het moment dat je in een kerk zit... ...en voor jou, uh, als je die, uh, een koor hoort zingen of je hoort het orgel gaan... ...en jij kan op dat moment... Uh, je vindt rust bij jezelf en je kan over dingen nadenken. Dat is in feite ook spiritueel zijn. En het gaat er eigenlijk om: van, hoe ga jij daar persoonlijk mee om? Ik heb daar zelf. Uh, ja, ik, ik noem het zelf wel: als van ik ben spiritueel, maar ik sta wel bij de benen op de grond. Ik wil er toch. Uh, als mensen bij mij me op tafel liggen, krijgen ze wel eens inzichten. En dan he, ze zien ze ook wel eens licht. Dat vinden ze heel fijn. Dat voelt ook heel lekker. Maar wat ik belangrijk vind... is dat je dus niet iedere keer bij mij terug moet komen... om op die tafel daar dat licht te kunnen voelen. Maar dat, je, dat we juist gaan kijken van... hoe kan je dat nou gewoon in je eigen leven concreet meemaken? Dus hoe vertaal je dat nou naar... Hoe kan ik dat nou in alle dag gewoon toepassen? Toch? Jij zegt op tafel liggen. Masseer ja. jij ook dan op zoek? Nou, het, het, je ligt als je bij cranioscaaltherapie je gekleed op tafel. Uh, ik leg er een dekentje overheen dat je lekker warm ligt. Uh, en ik leg mijn handen op, op uh, je schouder. En soms op een andere plek op je lijf. Maar je ligt gewoon gekleed op tafel. En het is... Uh, ...vooral heel erg lekker ontspannend... ...dus er zijn ook mensen die er alleen maar speciaal voor terugkomen... ...weet je, een keertje bijtanken... ...zo'n 10.000 kilometer beurt... Ja, ja, ja, ja. Vallen ze dan wel eens in slaap... ...ja, als ook, ze ook wel eens... ...maar wat ik eigenlijk... Ja. Voor, ...wat ik het fijnste vind... ...is dat mensen er als het ware zelf bij blijven... ...en ik denk dat dat in het artikel heel duidelijk wordt aangeven... ...het gaat over bewust worden... <coughs> ...bewust worden van wat je doet bewust worden van wat voor consequenties jouw gedrag heeft naar anderen toe. En ik denk dat op het moment dat je je steeds bewuster wordt en ook kijkt naar je omgeving en hè, wat je relatie met je omgeving is, wat je eventueel aan meerwaarde kan geven voor die uh, omgeving, als je uit de dingen doet die je goed kan, En dan, dat is ook spiritualiteit. Ja. He, snap je? Dan is het gewoon heel concreet en heel alledaags. Uh -huh. En als je nou hier zo deze uh, uh, beleidsmatige ondernemers hoort uh, uh, Die, die uh, de handel en de, vooral de detailhandel willen stimuleren Heb je dan daar ook een boodschap voor? Uh, dat, dat, dat, je... dat was mijn vraag ook ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, Ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers die zitten natuurlijk ook behoorlijk te stressen En zeker in deze tijd Maar wat zou je eigenlijk voor een handvaten moeten he hebben Om te voorkomen dat je op een gegeven moment zo ver komt ja, is, daar, is daar een, een, een soort handleiding voor en, en, en kun je ja, daar een ik, advies voor geven? Ik denk eigenlijk dat het ook te maken heeft met dat bewust worden. En wat jij daar straks zelf al zei, uh, gorelen is en toen begon je eigenlijk een aantal dingen te noemen. En dat is ook op het moment dat je ondernemer bent, is het gewoon heel belangrijk dat je jezelf bewust wordt. Wat voor mens ben ik nou eigenlijk? He, ze noemen het ook wel eens de X-vector. Wat, wat zijn jouw sterke punten? Waar ben jij goed in? Wat kan je goed? Daarmee onderscheid je het ten opzichte van anderen. Het heeft geen zin om in Goorlen hetzelfde winkelcentrum neer te zetten als in Oosterwijk. Want het is er al. Dus het heeft zin om te gaan kijken wat zijn jouw unieke verkooppunten. Ja, ik ja, probeer het in het Nederlands te zeggen. En uh, ja, dat is uh, ja, waar ik, je, jullie ook mee bezig zijn. Ja, Ik denk ook dat voor de gemeente dat heel belangrijk is, dat uh, bericht voor jou nu. Hm. <laughs> ja, maar nee, dan ben ik serieus. Ik niet meer voor uh, degenen die de panden bezitten. Ja, ja. <laughs> ja, maar en dat is natuurlijk in een eerste instantie... Hè, naar die pandenbezitters toe. Dus zullen ze misschien uh, wat minder inkomsten hebben... maar leegstand is achteruitgang. En als je... Als ze het lef zouden hebben om te zeggen van, weet je wat, wij zorgen dat we juist allerlei specialisten in goorlen halen. Waardoor vanuit een wijdere omgeving mensen misschien wel naar het centrum toe komen. Omdat ze zeggen, nou, hè, daar heb je al die speciaalzaakjes bij elkaar zitten. Ja, dan kan je op de lange duur, als die mensen wat beter gaan draaien, dan kan je, heb je natuurlijk gewoon... Ja, ...heb je goede huurders zitten. Ja, maar dat, is, dat komt omdat... En, ...en dat is een groeiproces... Mm -hmm. hè, ...maar dat bedoel ik juist met die samenwerking... Mm -hmm. ...dat je samen op een gegeven moment zit na te denken... ...welke sterke factoren... zouden op een gegeven moment onze positie... ...versterken in de toekomst. Maar het is natuurlijk ook wel een mooie droom... ...want als je gaat kijken een aantal jaren terug... ...vond dat tot bestig plaats. Toen trokken daar allerlei kleine speciaalzaakjes... Ja. ...naartoe. Ja, leuke restaurantjes. En, to, en toch is dat nou weer een beetje... Ja, ...wat, wat rafeliger geworden, zeg maar. Dus ja... Ondernemen blijft ondernemen. Mm -hmm. Nieuwlandstraat. als Straat, ja, een voorbeeld van het ja. hetzelfde weg. Ja. Wat is er een? Nieuwlandstraat. Straat, die is toch ja. leuk? Ja, ja nou, die nou, galerietjes oh, bij elkaar, zijn goede Heel ja. leuk. Straat. Noordstraat begint ja. ook steeds leuker Ja, dus worden. je moet een soort eigen identiteit. Ja. Uh, dus. En als je dan kijkt, dat dan weer even vertaalt naar mensen hè, die zeggen van ik zoek een coach. Het gaat er eigenlijk om hoe kan je nou jezelf versterken, verbeteren. Ja, wat is mijn X-factor? En dat gaan leren inzetten. Ik vind het wel heel uh, grappig dat we nu inderdaad samen hè, tot bepaalde ja, eensgezinde conclusies komen. Ja, <laughs> nee, maar goed, ik vind ja, het is echt ja. zo vreemd niet. Ik bedoel, uh... Ja, twee uiteenlopende onderwerpen zou je zeggen, die, die toch uh, wel raakvlakken ja? hebben. Ja. ja, zo zie je maar. Ja. Maar ondernemen is ook menselijk, hè? Ja, ik ja. ja. uh, Maar ja. coach is ook ondernemer hoor. Dus ik ben ook ja, ja, ja, ondernemer. Ja, ja, ja, <laughs> Want anders krijg je geen klant. Je nee, <laughs> ja. moet ook brood uit de plank komen. Hè? Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, maar ik, geld is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar het belangrijkste is: ik vind het zo kicken als mensen bij mij de deur uitgaan. en dat ze dan ja, weet je wel, echt vol energie en spontaan zijn. En dan hebben ze van: bah, weet je wel, ik heb weer zo'n zin in mijn leven en het gaat zo. Dat is, dat is echt geweldig. Mm. Ja. Geld is belangrijk, maar geld is ook weer niet alles. Hè? Zeker niet. Maar dat, niet dat alles, zeggen maar wel zelfs wel. jullie, denk ik. Dat zeggen, dat kunnen jullie wel be beamen. Jozef Geld is dus niet alles. Ja, maar mo moeilijk te begrijpen in principe dat, uh, dat er mensen zijn die ze uh, nu dan uh, geen zin meer hebben in het leven. Dat heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Ik heb heel veel ups en downs uh, gekend. Ja. Maar ik heb nog nooit een moment gehad dat ik zeg van, nou, ik heb geen zin meer in het leven. Ja. Mm -hmm. Nou, mensen die geen zin meer in hebben in hun leven, moeten ook niet naar een coach gaan. Hoor. Dat, nee. Uh, Nee. nee, dan moet je toch meer andere hulp gaan nemen. Dan verwijs jij door. Ja, zeker. Ja, uh, ja we hebben het teken gekregen dat we aan het eind zijn van uh, het uur, Goolse Kringen. Dat betekent dat ik netjes ga afkondigen, jullie bedanken. Maar overmolen vermoedig, en Jozef van der Korput. voor jullie eerste bijdrage hier in Goolse Kringen. Jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, ja. Stefan, bedankt voor je assistentie weer. Dit was Golse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.